Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op het terrein van de Koninklijke Marine in Den Helder... zijn vanochtend twee verdachte pakketjes gevonden. Een deel van het terrein is daarom afgezet... en een speciale eenheid van Defensie doet onderzoek. Op de pakketjes stond een tekst geschreven... waardoor het als verdacht werd gezien. Wat die tekst was, is niet bekend. Wel is bekend dat de eenheid die onderzoek doet... wordt opgeroepen wanneer er een vermoeden is... van een chemische, biologische, radiologische of nucleaire dreiging.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 De Italiaanse bank Unicredit wil deze week een belang van meer dan 30% hebben in Commerzbank, de tweede bank van Duitsland. Daarmee komt voor het eerst in lange tijd een grote Europese bankenovername dichterbij. Als het belang groot genoeg is, is de Italiaanse bank verplicht een bot uit te brengen op alle aandelen. De Commerzbank en de Duitse overheid zien een overname niet zitten. In Groningen hebben door een storing twee glazenwassers urenlang vastgezeten in een bakje. Ze hingen aan de buitenkant van een woontoren op een hoogte van zo'n 25 meter. Het lukte de brandweer niet om de glazenwassers met een hoogwerker te bevrijden. Daarom moest een storingsmonteur er aan te pas komen... en die kreeg aan het begin van de middag het bakje weer aan de praat. De glazenwassers in Groningen hadden toen zo'n 4 uur vastgezeten. Het weer vanmiddag droog en zonnig. Het wordt 8 tot 10 graden. Vanavond raakt het bewolkt en vannacht volgt regen...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 De herhaling van Zandvoort op zaterdag. We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance and have some fun. fun.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 About the crew. Proof it in the heart Proof it in the heart Proof it in the heart Proof the heart Je Delight en groove is in de hart Een hele goeiemiddag En welkom bij, bij Zelfsport op zaterdag We zitten er weer, Dolly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 Ja, nieuwe knie, nieuwe uh, heup. Uh, geloof ik ook uh, gehoord uh, dat hij een nieuwe schade uh, gaat krijgen. Nou, dan uh, wordt het dus een Piet uh, Pijper 2.0. Uh, uh, waarschijnlijk wel, ja. Hij gaat zelf weer mee voetballen. <laughs> nou, dat nog weer niet. Uh, oh, uh, oké. Okay. We, we hebben hem nog niet nodig, gelukkig. Maar uh, het gaat worden alsnog best wel uh, redelijk hier op het veld. Want de SP Zandvoort stond na 23 minuten ineens 1-0 voor. Mooi. Ja,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 Er lopen inderdaad wat lange spelers rond. Uh, bijvoorbeeld de aanvoerder van Morikendam Daan Pruim is zo'n lange speler. En dan hebben ze ook nog een hele lange spits in de persoon van Kit Ronde. Dat zal heel wat me mensen weinig zeggen. Maar ik uh, ben toch wel zo eentje die het wedstrijd die dan wat probeert uit zijn hoofd uh, te te, te, ja, uit hoofd te doen. En dan probeer ik de namen van die spelers dan toch wel ook even in mijn hersenpan uh, te krijgen. Maar goed.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 ...in een opgave voor de SV Zandpoort... ...maar vooralsnog, Rob, ziet het er goed uit... Nou, dat zijn hele mooie berichten, Jaap. Ja. Dus, nou ja, we komen straks uh, weer bij terug. Uh, uiteraard, wedstrijd om half twee gestart, toch?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 Bellen. Ja, nee, ja. ja, mooi, want uh, dan nou, gewoon uh, zijn ze de... weer aan het voetballen, ja, toch? Ja, okay, in de tweede de, helft dus. Ik was even met die tijden even in de war, want uh, ja, je hebt gelijk half twee beginnen. Kwart over twee uh, is het dan rust. En half drie is dan weer uh, de tweede helft. Er komt mm -hmm. nog even, even een klein kansje voor Jesse de Haan. Die neem ik even mee, maar... Ja, ja, ja, ja. Ja, nee, dus, het uh, nee. uh, okay. is niet jammer. Oké, nou Jaap, dankjewel voor dit moment. En uh, we gaan je straks weer spreken, hè? Oh. Oké, okay, hoi. Jaap. Dat, dat was uh, Jaap vanuit uh, Duintjesveld. Wat wij allemaal gaan doen, Dolly, dat vertellen we zo meteen uh, naar de volgende plaats. Lekker blijven luisteren naar de Zandvoortse radio. Dit is Zandvoort op zaterdag met nu Going to the Bank.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 She got me to the bank She got me to the bank She keeps me running to the bank She got me, got me Hello Oh hi Can I help you today?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 She don't love the simple things Maybe I'm wrong guy Going to the bank She got me Going to the bank She gives me money to the bank She got me, got me She thinks she saves me money Buying everything on sale Now I'm afraid to open my mail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 In het je museum, niet aan, moet je niet aan het radiostation Halemdek, maar uh, nee, het uh, treinstation, het dat yeah. mooie prachtige treinstation. So en daar he? zitten yeah. heel veel wachtkamers en die worden nu voor allerlei andere doelen gebruikt. Daaronder een museum, het Smutek yeah. Museum.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 Ja. We wachten het even af. We, ga, we, we gaan afwachten waar die gaat pitten. Zeker, waar uh, die gaat pitten, dat is niet de bedoeling. Uh, <lacht> Gewoon weer naar huis gaan hoor, Rendel. Uh. Nou ja, goed. <lacht> waar hij zijn rapportje gaat maken. Ja. Uh, nou, we gaan natuurlijk ook weer kijken welke dieren er in het dierentehuis Kennemerland hier in Zandvoort op een baasje aan het wachten zijn. En daar gaan we er eentje van uitlichten. Mooi. Nou en uh, dan tussen de bedrijven door bellen we met onze collega Jaap Koper die de wedstrijd volgt, de voetbalwedstrijd. Zeker en uh, lekkere muziek ook. We zijn nog ook lang niet halverwege, Dolly, oh. maar uh, het ja. heet het nieuwe singel van uh, Susan en Freek wel. Oh. Hier is halverwege. Zal vragen Ik weet niet of.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 En dan stroomt er weer wat minder zachte lucht over de regio uit. Oké. Okay. Dus, Net uh, weer van uh, Rico Ja. Yeah. Ik zit ondertussen op jouw computer hier rechts van mij te kijken. Dat scherm kan ik uh, meekijken, Dolly. Ja. En ik zie uh, onderin ah, en geven ze, ze altijd het uh, weerbericht uh, weer...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 So gaan we met hem schakelen, is run to you. Schrijf de uh, uh, uh, single, I'm Gonna run to you. Ik wilde eigenlijk Bruno Mars uh, zeggen, maar die draai ik zo meteen pas. Ja, ja, ja, ja. Ja, Brian ja. Adams. Je al te ja, ja, ja, ja, nou heb ja. ik het verraden. Ja.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 de schuitsregister zegt, ik leg hem op de stip af wat uh, binnen de 16 uh, is. En dat gebeurde dus ook. Uh, het, de overtreding was binnen de 16, En daar was een slapschop. En uh, een van de langste spelers van het, uh, van het veld uh, was Kit Rondé. Die uh, maakte dat doelpunt. En daardoor staat uh, het nu weer gelijk. En het uh, leuke is, ja, uh, er staan een paar reuzen in dat veld van, uh, bij Monnikendam, Maar de kleinste man van het veld, die heet Lucas Reuzenaar. Uh, nou, oh god, <lacht> je <lacht> Hoe krijgt ze voor elkaar? Ja, uh, uh, dat, uh, dat is voetbal wel even grappig om uh, te melden. Maar uh, ja, dat is de kleinste man van het veld. Maar, uh, ja, maar wat uh, moeten al die lange mensen bij voetbal? Het is ja, een, een spel met je, met, je, met, je, met je voet.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 En dan is het de vraag hoe de sp Zandvoort zich hieruit gaat redden. Nou, die bal die komt dus nu voorin, er wordt wat, wat gekopt. Links en rechts, met name ook de aanvoerder van Monnikerdam, Daan Pruim heeft zich daar even mee bemoeid. Maar de bal gaat nu weer, uh, ja, er wordt een vrij trap uh, waarschijnlijk uh, gegeven. Uh, er zijn een aantal, uh, ja, er wordt wat, wordt wat heetgebakend gereageerd.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 Twee eh, spelers worden nu op de bom eh, geslingerd. Door, eh, door de scheidsrechter. En eh, dat betekent dus nu twee gele kaarten. Ja, er was even een, een momentje op het veld.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 Nou, dankjewel voor dit moment, uh, Jaap. En uh, jouw verzoekplaat komt er nu aan. Siggy en Dins, de uh, nieuwe single. Dolly ja. heeft klaar klaarstaan. Uh, laat me horen, Dolly. Ja, daar komt-ie. Daar komt Siggy en Dins. Tot zo, Jaap. Jo. Hey, pricks. pricks. Wat zeg je man? Strek je armen uit. Maak een fest en doe de show. De lief. Show de lief. Show de Praka, la, Ga lachen en doe de show. Ik kom voel me net een DJ. ik een lachenhempje aan, voel me net als CJ. Mensen, ik gooi mijn schouders los. Lijkt wel op m'n PD. Schat, ik kan rappen voor je. of zingen net als TP. Maak een vest, strek je armen uit. Hoe ik dance, soldier boy. geef de vlinders in de bus. Ik ga dom, ik heb super domme blondjes op m'n huis. Houd er in de kom en vlieg er bijna uit ik draai me om, ik lief, lief, lief, je allemaal uit. Maak een vest en doe de show de lean, Show de lee, Show de lee, ga omlaag en doe de show de lean, Show, Show de Lie, Dremel om, ik ga super om, show the lead, show de lead, show this in je allemaal uit, maak een vest en doe de show. is 20, maar ze lijkt ouder. Shotgun, shoulder beweeg mijn schouder. Even groot als een kabouter. Zeg de buren niet bellen na. Wow. Ben met Dins, laat me niet ziekie. Net die boxers, van de action. Swek gaat over de kop. Attraction, BBL bitches. Hey, Rijf voor attention. serieus, waar de fuck ben je mee bezig? Al mijn kakkers die chillen in mansions. wat me de brandy, dit is high fashion, bitch. Wiepen die katjes met passion. Dit is jouw time is, de jouw lessen. We maken geluid, want vorig jaar gaven die bitches niet thuis. Wat ze nu? We laten die in de mond, dan gaat er niet meer uit. <laughs> Strek je arm doe. Show the lead, show Ik krijg mijn oom, ik ga super dom. Show the lead, show the lead, show maak een fijne doe de show the lead, show the lead, show the Mooi, doorliggen twee uh, zandvoortjes, jongens: Siggy en Deens. En uh, ja, op uh, rapgebied uh, doen ze het enorm goed uh, met de muziek. Nou, die nieuwe single is wel leuk, die we net draaiden. Chaudeline heet die. Nou, ik vind deze wel heel ah, erg hij, lekker Hij is hoor. ook heel erg lekker. En, en humor ja. er doorheen. En uh, ja, dit, dit is echt een te gekke plaat. En, uh, goed van ze. Zeker weten. Nou, ja, ja. Nou, Het past echt uh, in die rap scene, uh, zeg maar. Dus uh, ja. ja, echt uh, geweldig Ja, maar ik jongens. vind niet iedere rap... Uh, nee, nee, vind nee, ik nee, nee, jammer, nee, nee, Maar nee. Ik, ik vind deze echt lekker. Je wordt mee, meteen meegetrokken in dat ritme. En, uh, en in die base. He, ja, heel leuk. Precies. Leuk nou, lekker uh, uh, de single opzoeken en uh, draaien op Spotify of uh, een van de andere plekken. Solderien van Shiggy Dins. We've a lovin' the lucky buck up on the right, man We've the lucky fire, buck up on the right, man we a lovin' the lucky fire, buck up on the right, man We've the lucky fire, buck up on the right, man And unmatic a picture coming from England To satisfy and solely know she should right, watch a man Boom. It's about around she bucked up i And we make your explode, just like a bomb. Every hour, every minute man, Every second, they coming be miss a lover, man They can be miss a lover I'm gonna take it easy You won't get away tonight The vibe that's flowing through me Makes me feel alright You can't say you're full of connection Now it's a chance to show me emotion I've waited so long When they come to me it I go lay down make you kill me with it Because that really is my favorite habit I when me lay don't you know me now? run from it the call me me fall over, on They call me me over They call me me over They call me me fall over, man They call me me fall over, me fall over I want to take a picture coming from England To the science story No, so she wants a man It's a maroon In your book of fun I'm going make you explode Just like a man Every hour, every minute Every second they call me miss a lover Monday, call me miss a lover Chaplain lover know way's up tonight No Chaplain lover Gonna make you feel alright Oh Chaplain lover Always oh, up tonight, Mr. Loverman. Put your loving where your mouth is. But it's a loving you want, and a loving you want again. You never expect free This a love yet. Find this a love and make you walk back And inna this a love, I'm gonna live on first. As I love you from your door, come straight to you. if I me miss a lover, the every time we miss a lover. Miss all over, man, the time of Miss all over. I'm going to tell you when the time of Miss all over, man. It's with me long, the girls and f***ing depending on. Carol, it's a villain for like one of them on the time of Miss all over, man, the time of Miss all over.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 Die had in één keer uh, zadelhoesjes uh, op hun uh, hoofd uh, gezet. Uh. En met die hagelbui. En met die, die waren hagelbui. Pleien, hè? Ja, ja, ongelooflijk. Uh, uh. Ze zitten stevig in het zadelhoesje. <laughs> Leuk, ga lekker uh, zo door. Uh, in, uh,